Het dodental van een aanslag op een hotel in de Somalische havenstad Kismayo is opgelopen naar 26. De president van de regio zegt dat er onder de slachtoffers behalve Somaliërs ook Amerikanen, een Brit en Tanzanianen zijn. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terroristische beweging Al-Shabaab. Een man uit Eritrea die drie jaar lang door Italië werd gezien als het brein achter een grote organisatie van mensensmokkelaars is vrijgelaten... De rechter bepaalde dat de man het slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling. De man werd in 2016 aangehouden, maar ontkende en uit DNA-testen bleek ook dat hij de smokkelaar niet kon zijn. Maar de Italiaanse aanklager bleef volhouden dat hij dat wel was en had 15 jaar cel geëist.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 Ja, ja, ja, je, ja. Moet het, je moet het gewoon doen. En dat, is, en dat is 180 graden andere communicatie. Want we zijn gewend dat onze communicatie verloopt, normaal gesproken via vragen. vragen ja je wil, je wil iets weten. Je wil iets weten en je moet op, de, op een andere manier moet je iets, ja, moet ook iets spelen. Iets, ja. <laughs> nou, uh, ik had hier uh, een cadeautje gekregen je? Ja, ja, kaarten Een kaart ermee genomen. Een kaart en daar staat voel je vrij op. En die, die bracht hem dus gelijk in het. Sorry.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 Uh, Zandstrooms blijmakende improvisatiekunst. Dat is eigenlijk een van onze ja, ik vind het ook handelsmerken. Dus... Ja, dat ja. vinden wij ook. Het is heel kunstzinnig. Okay. Ja. ja, bijzonder. En, en op iedere kaart staat, we zijn, er zijn twaalf kaarten. Het is een hele serie. We hebben ze op het feest ook verkocht. Ja, dat is de volgende vraag. Ah, ja. <laughs> ja. Ze zijn te koop, absoluut. Ze zijn ze zijn... te koop. Nee, ze zijn absoluut te koop. Uh, en dan ga je naar de bovenkant. Uh, in de Torbeckenstraat. Ja, daar in. moeten we dan even nog met elkaar een goed prijs voor bedenken. Volgens mij hebben we ze tijdens het feest verkocht voor 1 euro per stuk. Nou, gezien dat. Dus uh... Als je er een mooie, ja. mooie serie in pakket ja. van maakt, ja. zou ik zeggen: op zijn minst tientje. Ja, een mooie donatie. Ja, ja, en dat, en dat, en dat geld, want daar waren we natuurlijk mee bezig, kunnen we dan weer gebruiken voor het Zandstroom Theatertje. Want dat is ons nieuwe project. We hebben nog één ruimte. <laughs> <Ja>. <laughs> en daar gaan we een theatertje bij maken ja, voor de clubleden, voor de voor hele. Voor door? Ja, van ja. alles.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 Uh, hoor, nee, de derde. vijfde, het is alweer de vijfde editie ja. en het is aanstaande dinsdag, dinsdag de dinsdag, en we doen het iedere derde dinsdagmiddag van de maand. Okay, dus, Nieuwe uh, traditie en we blijven daarmee doorgaan. Ik zit nog een beetje met de ingang, want ik pro probeer... Dan nou, kom jij door... lekker boven langs, nee. dan zorg ik dat je... <laughs> <laughs> Oké, okay, zal ik het ik, nog een keer nou, zeggen? Ik, ja. ik sta bij Bluis voor de deur en dan?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 We zijn benieuwd. Heel goed. Dankjewel voor de komst. En Graag gedaan. Adem. En bij het theatertje willen we het nog wel even spreken. Dat is helemaal goed. Dan Kom later. En, de mooie en jullie ook bedankt.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 Een kasuivel is uh, uh, iets wat de voorganger, de pastoor, uh, aanbreeft. Op, bij... op hoogtijddagen. Dus ja, ja. Het is echt een, met uh, goudborduursel en uh, inkleurig. Het, het is een mooi exemplaar. Er zijn eenvoudiger uh, uitvoeringen. <lacht> <lacht> Daar kan ik wel iets bij voorstellen. Pastoors lopen er niet zo mooi bij. <lacht> nee, ze hebben mooie kasuivels, maar veel minder kostbaar. Ja, is echt een... En voor de rest hebben we. Uh, heeft ze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 Pastoor Kaandorp, dat het niet meer bijgehouden uh, is. Maar dat is ja, soms, ja, dus ja, soms ja, maar voor is jammer voor dit soort dingen ja, natuurlijk wel. Maar, maar goed, we hebben de natuurlijk de wel kerkbladen waar we uh, de historie ook uit kunnen halen. Maar mensen, het is een goed idee om gewoon weer een gastenboek achter in de kerk te leggen. Waar ja. mensen wat hun boodschap kunnen schrijven. We ja. hebben net de mensen van Zandstroom gehad die ook een mooi boek hebben ja. waar mensen iets opschrijven. Ja.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 Ja, er moet een heleboel zijn. Uh, het is een heel stuk zandvorst geschiedenis. Uh, um, en eigenlijk is dit wel de, de top die hier ooit uh, geweest is. Ja. Ja, ja. Maar dit is ook een echt Sisi-jaar. Want uh, Fred Rooshart gaat ook al een tentoonstelling van Sisi's. En dan bedoelen we meer sissies uh, uh, uh, organiseren. Dus het hele, alles zit aan elkaar geknoopt aan vrijheid en -jaar ja, ja, jaar. ja, in allemaal toeval eigenlijk... Uh.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 Uh, toen zeiden ze, ja, maar de stijger niet, dus we gaan dat nu even informeren of ze dan wel veilig uh, staan. Maar ze waren heel erg uh, geschrokken uiteraard. Uh. Ja, ik, ik, Daarvoor, ik was ja. niet in Zandvoort, maar ik hoorde iedereen gisteren over de knal. Ja, het was, ja. Ja. Ja. Eén en daarna niks. Het ja. stortregende. En in die regen kwam die knal. Ja, heel raar. Ja, Verbazend. Maar ja. de toren staat nog. Ja. <laughs> Gelukkig. Hey, uh, nou, ik, we gaan kijken naar de tentoonstelling. Zondag wordt die geopend en daarna is die uh, woensdag en zaterdag te bekijken en zondag te bekijken. En nou, we hopen op veel bezoekers. Ja, wij ook. Ja. Dank voor je komst ja. en uitleg. Dank je wel. Bedankt. you mm -hmm. Het laatste onderdeel van deze uh, langzaam zonnig wordende zaterdag, want dat is toch wel belangrijk, uh, is Pride at the Beach.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 De Roze Borrel. De Regenboog. Oh, ja Ja, ja. Kortom, Anja. De Roze het... Regenboog. Anja, jij hebt het hartstikke druk. Um, Pride at the Beach is een onderdeel van uh, Pride. Ja. Vroeger heette het Gay Pride, maar dat is Pride. Klopt. En Pride begint op uh, zaterdag, de 28e. Nee, ja, 27, e met de Pride, Pride Walk. De oh ja, met ja. de Amsterdam. Ja. En sluit Amsterdam. zondag, daarna uh, is het 3 augustus of zo. Ja.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 vlag hebben, eigenlijk uh, zich daarmee bezighouden. En er ontstaan overal uh, groepen die organiseren dan roze zaterdagen of zondagen. Uh, en daarmee uh, uh, ja, vertegenwoordigen ze de LHBT gemeenschap. Ja, ik ik zag dat ik wel ze landelijk, op. hoor. Er is wel een landelijk, een landelijke ja. landelijk roze zaterdag. Ja. Maar ik is ook heel veel mensen die iets... Net zoals je ook was een, dit jaar een Pride van, heeft, ja. en Een Utrecht Pride ja. hebt. En een Rotterdam Pride ja. maar ook ook Pride. Pride. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik zie er steeds meer komen. Dus het, ja. Het wordt steeds meer. Ja. Maar ik zie ook mini kennelparetjes komen in Utrecht. Ja. <laughs> Alkmaar. Ja, ja maar Horen. Ja, zelfs ja, ja. een kleine... Ja, ja, ja. ja, <laughs> een ja, ja. ja echt hele kleine parades. Um, in plaats van een uh, kennelparade wordt de, het begin van de Pride at the Beach anders geopend. Ja. we uh, het even over het programma. hebben. Ja. Inmiddels is dat een programma. Ja, zeker. Ik kan me ja. nog goed herinneren, Roy, drie jaar geleden waren er drie activiteiten.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 De 29ste. Dan begint het uh, echte feest natuurlijk. Uh, dan uh, beginnen we met, met uh, verzamelen. Op een sta uh, stationplein. Hè, of voor het station. Uh, en uh, uh, dan is er al van alles te doen. Uh, uh, decibel staat er met, uh, met muziek.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 En, en de via, de via de boulevard en de zeeweg, geloof ik. de, nee, de, de, de, de, de zeestraat. Zee zeestraat op, zee straat, ja, de boulevard, uh, kerkstraat naar beneden, kerkplein, ja, raadhuisplein. Precies, ja. En, uh, en dan op het raadhuisplein is de opening om vier uur. En dan uh, begint het uh, grote feest. Dan en is dus, dus eigenlijk uh, Pride at the Beach geopend. Ja. En dan zijn er op diverse locaties, is er nog van alles te doen.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 Dat is een, een, een vrij drukke uh, maandag. Ja. -din Dinsdag is het wat rustiger, heb ik begrepen. Ja. Dan is er uh, smiddags op het gasthuisplein een en ander doen. Ja, uh, dat klopt. Uh, dan, uh, uh, dat zijn de, uh, alle activiteiten voor kinderen. Uh, dus uh, ja, een, een, een regenboog, uh, uh, marionettespel. marionettenspel. ...en verhalen... ...en er worden ook... ...pannenkoekjes gebakken geloof ik... ...en dergelijke... ...er is wat... ...wijn... ...en art... ...maar dat is niet voor de kinderen hè? Nee dat is niet voor de kinderen, nee maar dat voor de kinderen is... ...en dat is op het Gashuisplein... ...en bij het Zandvoortmuseum... ...is er dan... ...ook natuurlijk de exposities... ...en wijnproeverij... ...en dan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 En dat is natuurlijk ook in relatie met uh, het... Um Dan gaat het eigenlijk over van een kinderprogramma naar een volwassen programma. Ja, ja, ja absoluut natuurlijk. Um, en en uh, dus dat uh, Pride Goes uh, Cultural heeft uh, ook te maken met... met uh, uh, Remember the past, create the future. Uh, dat we ook de past, dus ook de cultuur en, en de mooie dingen van vroeger. Er komt een koor, mannenkoor uh, manoeuvre en uh, dansers. Dus dat is, wordt ook heel leuk. En Tot... is er, er ook nog film? Er is ook nog film, roze filmdagen in het uh, Circus Zandvoort. Ah, ja. um, en daar wordt uh, film Riot uh, getoond. Dus uh, dat, kan, uh, dat is ook dan de roze Filmdag eigenlijk, ik... dus tijdens die periode. Heb ik het goed gezien dat die film aansluitend is uh, aan de uh, cultuuravond? qua tijd? Ja. Uh, ja, die, uh, de film begint om 9 uur s avonds. Okay. Dus, het, dus het, is, het koor is uh, uh, tot negen uur. En het dan koor dan is inderdaad de, tot, uh, tot 9 uur. Dan, ja, dan gaat klopt. iedereen de bioscoop. Ja. Zijn er nog kaartjes uh, beschikbaar? Ja, absoluut. Ja, dat zijn nog kaartjes uh, te, te, te koop. En uh, die kun je dan uh, inderdaad bij het circus. Gewoon ja. ja. Nou, dat is een heel, heel druk programma. En dat was de dinsdag. Ja. En dan uh, woensdag is de laatste dag. Ja. De afsluiting...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 En euh, dan is het een, in, überhaupt in grote steden ben je anoniemer In ja, een van... kleine dorp, Iedereen kent iedereen. En, dan en als je vanuit, een... vanuit een, een dorp naar Amsterdam gaat, die gaat op in de grote kenelpreedingsa, dan, uh, dan is die. Roy gaat nog wat even wat zoeken, want wij moeten zo afsluiten, dan heb ik begrepen van onze uh, regiehouder. Um, nou Anja, ik wens je in ieder geval heel veel plezier met uh, de pride, voorbereidingen Dankjewel. en uitvoering. Ja. Want het gaan een aantal ja. drukke dagen worden, heb ik begrepen. Zeker. Uh, ik denk dat wij elkaar zeker nog wel zien. Absoluut. En Roy, wat had jij nu nog? Uh, volgens mij uh, moeten we nog een paar <laughs> puntjes op de agenda gaan uh, behandelen. Ja, nou, ik zou zeggen, ga je gang. Oké, okay. tot en met uh, 23 6 2020 de expositie Woendekamer in het Zandvoorts Museum en tot en met 25 augustus de expositie Art with Pride, Pride and Prejudice in het Zandvoorts Museum met René Zuiderveld en André Donker. 24 uh, juli